Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Israël gaat akkoord met de lijst met name van gijzelaars... die morgen door Hamas worden vrijgelaten, ondanks een schending van de afspraken. Het zijn vier vrouwelijke militairen. De afspraak was dat Hamas eerst vrouwelijke burgers zou vrijlaten. Maar Hamas zegt dat dat om technische redenen niet gaat. Mogelijk is de oorzaak dat burgers worden vastgehouden door islamitische jihad... en niet door Hamas. Israël vindt de schending van de afspraken niet ernstig genoeg... om het akkoord met Hamas op te zeggen. Nederland heeft een Mexicaan opgepakt die zou meewerken aan het ontduiken van de strenge sancties tegen Noord-Korea. Volgens de Amerikaanse justitie werd zijn identiteit gebruikt door twee Noord-Koreanen. Die waren onder dekmantel betrokken bij zogeheten Laptop Farms. Amerikaanse bedrijven waarin het geheim honderden miljoenen dollars worden verdiend voor het regime in Pyongyang. De Mexicaan zou in Nederland vastzitten en wachten op zijn uitlevering. In Belgrado is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen de Servische regering. Drie maanden geleden vielen in de stad Novi Sad 15 doden toen het dak van een treinstation instortte. Volgens de betogers was de oorzaak corruptie bij de bouw. Ook vandaag eisten de betogers maatregelen van president Vucic. Opnieuw reed vandaag een auto in op de demonstratie in Belgrado net als vorige week. En net als toen raakte iemand gewond. De Amerikaanse zanger Marilyn Manson wordt toch niet vervolgd voor seksueel misbruik en huiselijk geweld. Jarenlang is daar onderzoek naar gedaan. Na verschillende meldingen van misbruik en huiselijk geweld begon het onderzoek in 2021 in Los Angeles. Maar volgens de officier van justitie zijn de beschuldigingen volgens de wet te oud en is er onvoldoende bewijs. Dan het weer. Vanavond op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het een graad of vijf. Morgenochtend weer regen, later vanuit het westen droog en het wordt ongeveer zes graden.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 Lo quieras estar conmigo He likes to see ya He likes to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 para que no quiera tanta novia mm to live as I dreamed. As I can. It's what soul is all about. Don't compromise yourself. You're all you've got. Dalai Lama. My religion is very simple. My religion is kindness. The world doesn't belong to leaders, the world belongs to all humanity. This is the world you've made yourself. I you believe know, you in. I feel more alive now than I ever have in my life. I have a chance to live.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 Volgens de betogers was de oorzaak corruptie bij de bouw. Ook vandaag eisten de demonstranten maatregelen van president Vucic. Opnieuw reed een auto in op de demonstratie in Belgrado, net als vorige week. En evenals toen raakte er iemand gewond. In Vraneker woedt een zeer grote brand in een loods met auto's. Het vuur was al snel uitslaand. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn bezig het te bestrijden. Ze proberen te voorkomen dat de brand overslaat op omliggende woningen in Vraneker. En bewoners in de omgeving krijgen het advies om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Israël gaat akkoord met de lijst met namen van gijzelaars. die morgen door Hamas worden vrijgelaten. Ondanks een schending van de afspraken. zijn vier vrouwelijke militairen. De afspraak was dat dan. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it.